De actiedag is een gevolg van eerdere protesten. Zo ligt vandaag in Rotterdam het OV de hele dag plat. De politie heeft een derde verdachte aangehouden... naar aanleiding van een schietpartij in Zwijndrecht vorige maand. Daarbij kwamen een moeder en haar dochters om het leven... en raakte de vader zwaar gewond. De politie hield eerder een man in Den Bosch aan en een man in Helmond. Daar werd in de woning van een verdachte... het lichaam van een vierde doodgeschoten vrouw gevonden. De man die nu is aangehouden zou daar betrokken bij zijn geweest. Hij wordt ook verdacht van verboden wapenbezit. Morgen wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. De 96-jarige A.T. Ridder Visser mag haar verzetsherdenkingskruis houden... ondanks haar bekentenis van een moord uit 1946. Een woordvoerder van Middellandse Zaken zei dat er geen regeling bestaat... om dergelijke onderscheidingen terug te vorderen. A.T. Ridder Visser vermoorde in maart 1946 ingenieur Felix Gullier. Ze dacht dat hij met de Duitse bezetters had samengewerkt... later bleek dat Gullier Joodse onderduikers in huis had gehad op haar 96e besloten vrouw de moord te bekennen... om de nabestaande duidelijkheid te verschaffen... over de nooit opgehelderde moord. Een treinkaartje naar Amsterdam gaat op Koninginnedag... mogelijk meer kosten dan normaal. De gemeente Amsterdam wil een toeslag invoeren... om zo de schoonmaakkosten na Koninginnedag te kunnen betalen. Wethouder Ascher denkt aan een toeslag van 1 à 2 euro per treinkaartje. Koninginnedag is een prachtig feest in de stad. We ontvangen een kleine miljoen mensen... En ik denk dat de meeste mensen het een fijn idee vinden als ze bijvoorbeeld met een eurootje extra uh, meebetalen aan het opruimen daarvan. Het schoonmaken van de stad kost de gemeente enkele tonnen per jaar. De gemeente gaat in gesprek met de Nederlandse spoorwegen over het plan. De NS zegt niks te zien in het voorstel en noemt het een onuitvoerbaar plan. Het weer dan nog hier en daar een bui. Temperatuur 17 graden aan zee en een graad of 19 in het binnenland. Morgen eerst zon, smiddags vanuit het zuiden opnieuw regen. Verder weinig verandering, temperatuur. AWB ah, Verkeersinformatie. Op de A6 Muiden naar Lelystad is een ongeluk gebeurd. Daarom tussen Almere Buiten Oost en Lelystad 3 kilometer file. Voor de rest een paar dagelijkse files rond Amsterdam en Rotterdam. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij de Nieuwe Meer 3 kilometer. De A10 West voor de Contenol 4 en tussen Oostdorp en de Nieuwe Meer 2 kilometer. Bij Rotterdam een file op de A20 naar Gouda bij het Terbrechtse plein 3 kilometer.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Gutteken. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. We gaan zo meteen naar Urk, waar onze verslaggever Maarten Hag... zich een week lang onderdompelde... om te zien hoe het dorp de jeugd weer in het gareel probeert te krijgen. Komende vrijdagnacht is de lakmoesproef, want dan is er een brommerfeestje aangekondigd. En eerder leidde zo'n feestje tot brandstichting bij de burgemeester... Straks gaat Jacques Roosendaal van de SGP Jongeren in onze dagelijkse opinierubriek een appeltjes schillen. Jacques, waar ga je het over hebben vandaag? Het gaat over letterlijk gezien een luchtig onderwerp, namelijk roofvogels. Maar een grote groep mensen vindt het geen luchtig onderwerp... want uh, die willen eigenlijk de roofvogelshows verbieden in dit land. En daar heb ik wat moeite mee, want het gaat wel erg ver. Ik vind dierenwelzijn ook belangrijk. Maar om nu al zelfs roofvogelshows te verbieden, dat gaat me wat ver. Ja, en wat is een roofvogelshow? Dat is uh, uh, nou, een van de vele soorten roofvogels die dan gebruikt... bij uh, bijvoorbeeld uh, het laten uh, jagen op aas en dan weer terug te laten vliegen... en vaak met een stukje toelichting op, over het beest. Oké, okay, nou goed, daar gaan we het zo over hebben. Maar uh, eerst gaan we naar de jongeren op Urk. Ja, Urk heeft de schrik nog in de benen van de totaal uit de hand gelopen koninginnennacht. Toen belaagden 150 boze jongeren het huis van de burgemeester dat vervolgens in brand vloog. Het wekte de indruk dat het volledig uit de hand loopt met de jeugd op Urk. Verslaggever Maarten Hag was een week lang op het Vissersdorp om zich daar te verdiepen in de jeugdcultuur. Gisteren hoorden we in zijn eerste bijdrage dat hij bijna een pak slaag kreeg tijdens een avondje stappen. Nou Maarten, dat klonk iets anders dan zo, hè? <laughs> Volgens mij staat het uh, goede vrachtmend niet klaar, maar dat was inderdaad zo. Ja. Het, dat liep maar net goed af. Er kwam ineens uh, gelukkig vlak voor het echt mis. Ging een, uh, een man van een jaar of 65 tussenin staan. Die de boel suste, Maar uh, ja, dat, ik maakte wel daar even heel uh, in het kort mee. Hoeveel uh, hoe drank in het lijf. Uh, met veel jongeren bij elkaar. Uh, wat dat met je doet. Ja, Het en, was heel, uh, heel dreigend, heel agressief. Wat dat ja. met uh, nieuwkomers en buitenstaanders doet. Maar ik heb veel meer gezien van Urk. Ja, nou, nou, dat gaan dingen. we nu beluisteren in het vervolg van jouw reportage. In Twee vandaag dus deel 2. En daarin uh, beluisteren we hoe Urk zich schrapzet om komend weekend een herhaling te, uh, te voorkomen van een uit de hand gelopen brommerfeest. In het algemeen is Koningin de Nacht rustig verlopen, maar het gold niet voor Urk, want daar hebben zo'n 150 jongeren het huis van de burgemeester met stenen en flessen bekomend. Een vol aan ongeveer 150 jongeren op scooters en fietsen. Oh, zo'n hele groep brommer's die rijden allemaal rond. En waarom nu niet? Omdat er veel politie staat. De ja, uh, ja, burgemeester ja, die, uh, ja, die verbiedt het gewoon. Koninginnedag 2011. De Urkenjeugd komt negatief in het nieuws. En dat is niet voor de eerste keer. Al sinds Zembla in 2003 aan het licht bracht dat er flink wat harddrugs werd gebruikt en verhandeld onder de Urkenjeugd... weten de media Urk regelmatig te vinden. En dat zit de Urkers dwars, merk ik tijdens de week die ik doorbreng op het voormalige eiland. Als het woord Urk valt, ja, dan is het gelijk media. Dat maakt niet uit wat er gebeurd is. Als het woord Urk erin voorkomt, dan, uh, ja, dan staan we gelijk op de voorpagina. Daar zitten wij niet op te wachten. Dus uh, wij willen uh, de, de, een goede naam opbouwen uh, binnen Nederland. Ja, het lukt gewoon niet. Het is net uh, dat uh, de media er vol op zit. Ook de jeugd zelf is niet blij met journalisten. Zelf word ik op zaterdagavond weggejaagd uit het uitgaansgebied. Hey! Wat is er? Nu ben je een op dan pers. Waarom? Ja. Wat is je bedoeling nou dan? Ik, ga proberen Ik, een proberen een een keer, Ik wil graag een dat mooi verhaal maken. Mooi verhaal, oh, een drankje jeugd, Burk? Oh, de ding even uit. Ja, is prima. Nu? Ze zijn het zat dat er steeds weer over de Urker jeugd wordt gepraat. Terwijl zij vinden dat het maar gaat om een klein groepje rotte appels. Maar weet je, het is gewoon een klein ploegje en die dondaat. En daar is de rest een lul van. Bijna 85% van de jeugd is gewoon normaal. 5% dat is echt, uh, ja, dat is God. En ook ja. jeugdagent Herman Stam, zelf geen geboren Urker, maar al 30 jaar agent op Urk, vindt dat zijn dorp onterecht zo vaak negatief in het nieuws komt. Ken jij andere mensen dan Urkers die, die hun naam van de woonplaats op hun armen laten tatoeëren? Nee, Urk heeft een eigen volkslied, dat is, dat is gewoon geweldig. Ze zijn betrokken, het is een hele hardwerkende gemeenschap. En ik denk dat de, de buitenwereld daar vaak verkeerd negatief naar kijkt, en dat vind ik niet terecht. Ik vraag me af of ze gelijk hebben. En waar dat sterke, ze moeten ons altijd hebben, sentiment vandaan komt. Dat vraag ik aan de op Urk geboren journalist Rien van den Berg. En hij neemt me voor het antwoord mee naar het begin van de vorige eeuw... toen het IJsselmeer nog Zuiderzee heette. Er kwamen hier allemaal wetenschappers om, uh, om de taal en de, en de mensen te onderzoeken. Want ze dachten van, nou dat dat, zo'n eiland dat is heel geïsoleerd en dan heb je een soort oer... Oermens die hier nog leeft. Ja, Urkers werden als een soort rariteit beschouwd. Er zijn nog steeds uh, mensen hier in het bejaardenhuis van wie in hun vroege jeugd de schedel is gemeten. En Urkers hebben nog steeds het gevoel dat ze als een rariteit worden beschouwd, toch? Ja, nou, dat sentiment zit heel diep en dat komt dus ook wel ergens vandaan. Dus, uh, um, toen toen de, het land ingepolderd werd na de oorlog, zelfs toen zijn er nog plannen geweest. Dus dan praat je over halverwege de 20e eeuw om Urk te ontruimen. En de hele zaak te deporteren. Want als je een samenleving wilt bouwen, ja, dan moet je er natuurlijk geen urkers in zetten. En dat creëert natuurlijk een, een gevoel van wij tegen de rest van de wereld. En dat, dat, ja, dat zit er nog wel een beetje. He, dat sentiment van als er stront en de knikker is op urk. Dan staat het gelijk overal in de kranten. Dan, dan uh, giert het door het nieuws. Terwijl hetzelfde als het ergens anders gebeurt nauwelijks de aandacht trekt. Maar is het waar? Ja, het is ook wel een beetje waar. Het is dus niet helemaal waar, want wat er de afgelopen tijd op Urk gebeurd is... dat was ook nieuws geweest als het in uh, Lutjebroek gebeurd was. Maar er is journalistiek is het handig om een onderwerp te versimpelen. En dan is het heel handig als je een afgebakende dorpsgemeenschap hebt... waarbinnen dingen gebeuren, waar iedereen van iedereen weet wat er gebeurd is. Dat is veel minder ingewikkeld. Dus dat, het is beter uit te leggen. Als er iets op Urk gebeurt, dan denkt de gemiddelde luisteraar in uh, Hoofddorp ook van... oh ja, oké, okay, nee, nou, dat snap ik wel. Ondertussen is het dan natuurlijk nog wel een verhaal. De suggestie wordt er dan wel eens ondergehangen hier op het dorp... van er is eigenlijk niks aan de hand. Ja, wacht even. Het negatieve sentiment over de media is dus voor een deel terecht. Maar er is hier wel degelijk wat aan de hand. Dat onderkent ook jeugdagent Herman Stam. Maar toch. Er zijn niet zo dingen die, die niet goed zijn. Uh, alleen hij wordt wel heel vaak erg uitvergroot. En dat vind ik jammer. Ik, denk het, uh, en ik doe hier ook aan mee om... om uh, er waren proporties een beetje te laten zien. Als je de, de hele situatie bekijkt, 19.000 inwoners, de helft beneden de 25. En dat is 150 nog maar een, een deel daarvan. Dus niet heel onze jeugd en de bevolking. Uh, 5%? Uh, ik denk 5% van de jeugd dat dat te veel is. Want die 150 waren ook niet allemaal railschoppers? Nee, absoluut niet. Er zijn ook meelopers en uh, kom op, kijken wat er aan de hand is. En, uh, ja, dat, dan, dat. Maar van die groep hebben er misschien 30, 40 uh, daadwerkelijk uh, rel uh, geschopt. Dus wat dat betreft uh, valt het dan wel mee en... Om de beeldvorming een beetje recht te trekken... besluit ik op zoek te gaan naar de andere kant van de Urkenjeugd. En die vind ik nota bene in een voormalige discotheek. We hebben hier een, een jongeren onderkomen, koffiebar Koemerin. We hebben er veel aan moeten doen om, om, om het grote hol... Wat het was om te bouwen tot een, uh, een plek waar we als christelijke jongeren uh, samen willen komen. Een gezellige, lichte ruimte. Met mooie christelijke teksten aan de muur. Tafel en is tafel. Hier wordt alleen uh, koffie geschonken. En uh, wat heeft u nog meer behalve koffie? Uh, yeah. Nou, ik heb van allerlei snacks ook hè. En u heeft ook fris, zie ik daar op het bord. Nee, Doe mij kan. maar een cola, alsjeblieft. Als het, als het ja, fris daar, dranken. De koffiebar is samen met een ander jeugdhonk in het gebouw. De enige plek op Urk waar geen alcohol wordt geschonken aan jongeren. Ja, Hoe, hoeveel mensen komen hier op af? Nou, we hebben ongeveer een, uh, 250 mensen die wel regelmatig komen. Ja. Het grootste deel komt hier niet, dus? Helaas niet. Maar we proberen ze wel te bereiken zodat ze hier een plek kunnen vinden... waar ze, waar ze wel vrienden kunnen maken die ze verder kunnen helpen in het geloof. De jongeren gaan ook regelmatig met een groepje het uitgaansgebied in. Om daar andere jongeren te vertellen dat Jezus van hen houdt. En dat ze welkom zijn. En zo af en toe zijn er inderdaad jongeren die de overstap maken. Zoals Johan. Mij maak je alles graag aan vriend. Kijk nou, dat vind ik gezellig. Kom je ook wel eens in de, in de Torenstraat? Of? Nou, dat zullen je vertellen. Dat is de verleden tijd alweer. Daar kwam je wel? Daar kwam ik in het begin wel. Zeven dagen per week. Laat ik zo zeggen, uh, geloof was nog meer aantrekkelijker dan dat. Jouw purk is toch meer het zwarte pakje, zeg maar, het geloof. Ik had iets van, doe uh, voor mij zo niet te leven. Totdat mijn maatje, zeg maar, die kwam uit de metalwereld en die zei nog steeds zo uit. Die zei tegen mij, ken jij Jezus? Toen kwam het steeds meer de, de ja, dingetjes op zo'n goede plek staan, zeg maar. Het zit, geloof zit niet in een zwart pakje, het zit uh, van binnen. Het is zo mooi om te zien hoe hij, uh, hij is gegroeid in deze paar maanden. Dat hij echt zijn leven anders wil uh, doen. En hij is zo'n zo jongen waar je het voor doet, zeg maar. Absoluut, absoluut. 250 jongeren kiezen dus voor uitgaan zonder drank. Dat is misschien een kleine groep, maar nog altijd groter dan... bijvoorbeeld de 150 railschoppers van Koninginnennacht. Hoewel dit een mooi lichtpuntje is, ziet jongerenwerker Hessel Bakker toch dat het drank- en drugsprobleem onder de Urkerjeugd... de afgelopen jaren zeker niet kleiner is geworden? Nou, ik denk dat, uh, dat, dat ze wel doorslaan in het drinken. Uh, je hebt gewoon een grote groep jongeren die niet allemaal hoor, maar als, het, als, het, uh, als ze een kratje bier kopen, dan, dan, dan volgt het uh, tweede kratje, het derde kratje. En uh, de ene groep kijkt naar de andere groep en ze willen tegen elkaar op als de ene twee kratjes heeft en wil de andere drie kratjes neerzetten. Het is gewoon een beetje gedraagt tegenover elkaar. En ze denken dat het stoer is. Van je moet drank erbij hebben. Er moet een groen kratje staan of een fles sterke drank. Vrijdagnacht wordt het opnieuw spannend op Urk. Want dan hebben jongeren afgesproken om Koningin de Nacht nog eens dunnetjes over te doen. En ondanks gesprekken met de burgemeester lijken ze nog niet van gedachten te zijn veranderd. Gaat het überhaupt door, denken jullie? Ik denk het wel. Echt, ik was hier uh, volgens mij vorige week, sting hier, uh, ja, nee, nee, nee, hier nee, echt een uh, stuk of uh, 50 man. Ja, Dat gaan we doen, echt. Het is ja. gewoon, hé, uh, hey, ga je ook even? Wat en dan we... elkaar opstoken van... Uh, en nou, en jullie? Ga... Ja, ik ga wel even kijken nou. <laughs> even ja, even ja, kijken. Deze... Ja, En als dan, ja, dan, dan iedereen zit er dan Zo 200 man, terwijl er maar ja, ik ben tien uh, kwade oh. bedoelingen... Maar de Urkergemeenschap zit niet stil en doet er alles aan om een nieuwe escalatie te voorkomen. Oké. Okay. Yo. Dat telefoontje dat ging over de jongerenbijeenkomst. Als vervolg op de avond in de visserslag. De, de, de ouders hebben gezegd, van, wij willen dit niet meer. Wij vinden dat je dan ook aan de jongeren moet vragen. Van, wat willen jullie dan? Wat willen jullie dan wel? Wat gaat er dan niet goed volgens jullie? Wat kunnen wij daaraan doen? Wat kunnen we met z'n allen dan doen? Jongerenwerker Hessel Bakker heeft de jongerenbijeenkomst gepland op vrijdagavond. En dat is niet toevallig. De avond voor dag. Eigenlijk vlak voor het moment dat de jongeren hebben gezegd... we gaan weer met die brommers rijden. Als ja. protestactie? Nee, dat is ook geen toeval. Dat is wel een bewuste keuze uh, geweest om op die avond of op die dag... Uh, de jongeren met elkaar te roepen. En misschien dat je de, de harde kern, de raddraars, daar niet krijgt in die sporthal. Maar uh, ja, ik hoop echt dat er heel veel jongeren zullen zijn... die daar dan uh, zullen zijn om te luisteren, maar ook om iets te zeggen. Zij hebben nu de kans om iets te zeggen. En misschien kun je hierdoor uh, toch wat uh, ja, opstandjes voorkomen. Dat jongeren na gaan denken en toch uh, op een gegeven moment een besluit gaan na, uh, nemen van... jongens, uh, inderdaad, we moeten het toch anders gaan doen. Want heel Nederland kijkt natuurlijk toe straks, hè? van wat gaat er daar gebeuren. Ja, ik hoop echt. En uh, dat is ook mijn, uh, mijn hoop en mijn gebed dat, dat heel Nederland dan zal zeggen van... Oh, kijk, Urk, uh, die doet er echt iets mee. Uh, ondanks dat er dingen gebeuren met de jongeren. Dat andere plaatsen in Nederland ook aangespoord worden om iets te doen als gemeenschap. De jongerenavond is een vervolg op de zeer goed bezochte ouderbijeenkomst... op de visafslag, enkele weken terug. Ruim 300 ouders staken daar de hand in eigen boezem... en namen zich voor hun verantwoordelijkheid te nemen. En voor vrijdagnacht werd er een interessante suggestie gedaan. En bij deze wil ik oproepen dat het er dan afstond. En als onze kinderen op die hoogsteen stonden... laten wij ze dan in zijn kraag hebben. en nou naar ons. Hier zitten we niet op de weg. Op het moment dat jouw zoon of dochter uh, uh, snaast het huis uitgaat... en je weet dat die dingen gaat doen die, uh, die volgens de wet niet mogen... of als, als je denkt dat ze dat gaan doen... dan zou ik zeggen, joh, uh, uh, zorg dat jij daarna ook bent om dat te stoppen. Hier is de, een plein, de Hofstee. Ja. Hier ja. hebben de jongeren afgesproken, hè? Op de nacht van ja. uh, de vlak voor dag 10 op 11 juni. Dat klopt, ja. Ja. ja. Luc en Vetske Schudde wonen aan de Hofstee. Zij zijn inderdaad van plan om vrijdagnacht tussen de jeugd te gaan staan. Om ervoor te zorgen dat de boel niet uit de hand loopt. Ja, daar ja. ga ik er ook tussen staan. Ja. Dan lopen we gewoon even en naartoe. Nou we zetten de wekker even om, ooit of uh, half nou, vier. We... we blijven veel lopen. En je kunt elkaar ook zien. Alles in schema, dan kan je een beetje gelijk, oh, het is die en die, het is die en die. Enzovoort. Je kent elkaar, je kan altijd zeggen, hoi, hey, wat doe je daar? Hey, hey, uh, ga weg daar, hey, je je dat te zeggen Ja, je die van Grietje, dat kun je toch niet maken. Dan gewoon ook even je ermee bemoeien. Ook okay, met, met de brommer van, hey joh, als je nou weer uh, toeren, ga je gang. Maar niet, uh, ga niet zo'n agressief sfeertje, meestal z'n allen. Uh... Toeren? Dat brommer die nacht vindt u best. Ja, nou ja, ik blijf wakker van mezelf. Maar ja, dat is het ergste niet natuurlijk. Op een leuke manier moet dat kunnen. Ja, ja dan moet je maar een hotelletje opzoeken die nacht hè? Ja. als je er willen worden. Die lageren. zijn er hè? Die dat ja, doen. ja, dat hebben we ook gedaan, koninag. Dus, uh, <laughs> maar ja, kijk, als ze dan een plezier hebben, nou ja, voilà. Maar dat moet niet zo escaleren. Dat moet gewoon niet. Dus. Tot zover Urk, waar verslaggever Maarten Hag een week lang bivackeerde... omdat uh, Urk de laatste tijd regelmatig het nieuws haalt... Uh, met uit de hand gelopen uh, gedrag van jongeren, zoals op Koningin de Nacht. Uh, komend weekend dreigt er weer een escalatie, Maarten. Uh, die ouders die gaan ertussen staan, zo hoorden we. Gaat dat helpen, denk je? Um, ik heb wel veel ouders horen zeggen dat ze dat inderdaad gaan doen. Of, dat is de andere versie van het verhaal, um, ik zet me wekker en als om vier uur het bed van mijn zoon uh, leeg is, dan ga ik er naartoe... en dan sleep ik hem aan zijn haren terug naar huis. En ik denk dat ze het nog gaan doen ook. Ja, maar gaat het helpen? Want dat doe, dat doe je dan één keer als um, ouders? Misschien? Nou ja, een groot verschil met Koninginnennacht is dat dat een nacht is... waarop de horeca lang open zijn en waarop ze heel erg veel alcohol in het lijf hadden. Nu gaat het om vrijdagavond, dat is veel minder een uitgaasavond op Urk. En uh, uh, de, de, de verwachting is dus dat alcohol veel minder een grote rol zal spelen. Ik denk wel dat er jongeren zullen zijn. Ik denk ook wel dat er brommers zullen zijn. Al is het alleen al uh, van mensen die zeggen, we gaan kijken. Want dat is, hè, een urker is nieuwsgierig. Die wil wel eens even weten wat er loos is. Um, maar ja, of daar dan dingen uit de hand gaan lopen. Ik, ja, ik hoop het niet. Hm. Je bent er een paar dagen geweest. Hoe anders zijn nou de jongeren op Urk dan in een ander middelgroot dorp... zoals uh, Volendam of Nunspeet bijvoorbeeld? Ja, wat kan je daarover zeggen? Als, eh, maar um, ik denk dat, dat, dat, dat het zijn gewoon jongeren. Maar het zijn wel ontzettend veel jongeren. Dat wordt al vaker gezegd, denk ik. Maar in, in, op Urk is de helft is onder de 25. En dus zeg maar, de risicogroep, uh, tieners, jonge twintigers... Dat, dat zijn er 3000 op een totaal van 19.000. Dat is gewoon heel erg veel. Dus ik denk dat dat iets, uh, wel een rol speelt. Dus uh, je hebt snel uh, een, een, een soort massa gebeuren. Uh, groepsgedrag speelt een belangrijke rol. En het alcoholprobleem uh, is gewoon wel groot onder de urken -Jugd. Ja, Jacques Roosendaal, bij ons aanwezig om zometeen een appeltje te schillen. Je bent de voorzitter van de SGP Jongeren. Uh, een groot deel van jouw achterban woont op Urk. Uh, hoe, verklaar, hoe verklaar jij het gedrag van de Urkers? Ja, nou, een gedeelte inderdaad van de achterban woont daar. Ik denk dat uh, sterk die dorpscultuur meespeelt... Om eens een ander voorbeeld er tegenover te stellen. Ik heb zelf vroeger strandwacht gelopen op Tessel. En als je zag wat er s'avonds gebeurde in de koerre, dat was in dat opzicht echt niet anders. Dus het is ook niet zo dat het erger of anders is dan, dan in andere steden. Maar dat of waren dorp. toeristen misschien op ja, Tessel. Ja, precies. precies. En dan ja. heb je het over jongeren die dus zonder ouders op vakantie ja. zijn. Dus zonder toezicht. Heeft het wat te maken met de viscultuur? Nou, wat, wat inderdaad, ik denk dat het. Maar goed, het is voor mij ook een beetje gisteren als buitenstaande in dat opzicht. Uh, het is hard werken. Ik denk dat je blij bent als het weekend is. En dat je dan gezellig met je vrienden inderdaad best een biertje wil drinken. En. ja. Heel Helaas is dat dan soms dat het flink doorslaat. Ja, ja. maar uh, heeft het ook iets te uh, maken met strenge regelgeving... Uh, waarmee ze door de week uh, te maken hebben als het gaat om Europese regels... Mm. en dat soort dingen, dat je een beetje was waswoord van gezag. Ja, was van gezag kan ik me voorstellen inderdaad. Zeker de visserij heeft natuurlijk uh, te maken gehad met veel Europese wetgeving. Dus dat het uh, was van gezag uh, zijn in de hand werkt. Anderzijds is het denk ik ook een punt uh, dat je op zich strenge regels kan stellen. Maar zorg ook voor goede voorlichting. Misschien is er ook een cultuur ontstaan van: ja, het gaat vanzelf weer over. En zorg ook gewoon dat je echt ja. weet dat. Uh, alcohol kan echt een vorm van harddruk zijn. Je kan eraan verslaafd raken. De, de gevaren zijn misschien te veel of te weinig nog onder maar, maar te harten. Dat weten ze toch wel? Nou ja, de, de, de, daar, dat zien ze steeds meer onder ogen. Ik denk wel dat daar een grote slag in is geslagen. Maar ja, het wordt nog wel gezegd van hier en daar zijn er nog steeds ouders die liever wegkijken. Maar dat kan gewoon nu echt niet meer. Dat is het sentiment. Je merkt er is wel een soort momentum nu op het dorp van: ja, dit is wel echt de grens. Nu moeten we echt wel wakker gaan worden. En, uh, en gewoon hierover het gesprek aangaan met onze kinderen. Grenzen stellen, uh, duidelijk zijn. En uh, zelf het goede voorbeeld geven. Dankjewel. We wachten af hoe het komend weekend weer afloopt. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Ja, u hoorde hem al. Voorzitter van de SGP-jongen Jacques Roosendaal. Jacques, jij schilt een appeltje bij deze geluiden? Dat is uh, de Oehoe, een, uh, een nachtvogel. Uh, maar deze is er zomers ook te bewonderen op. Uh... Verschillende roofvogelshows in ons land. Shows waarbij die roofvogels dan getoond worden aan het publiek. Kunstjes doen, maar ook uitleg. Uh, tien natuurorganisaties die zijn een campagne begonnen om die shows te verbieden. En uh, dat vind jij niet zo'n goed plan? Nou ja, uh, kijk, het past een beetje in die trant dat, dat dierenwelzijn... wat op zich belangrijk is, dat het een beetje doorschiet... naar allerlei dingen rond dieren verbieden. Kijk, als we het hebben over stierengevechten waarbij stieren doodgaan... waarbij ja, totaal uh, zeg maar het belang van dieren uit het oog verloren wordt... dan zeg ik, ja, daar, daar moet je over met elkaar over gaan. Praten, maar dit is iets, ja. Daar kan je juist een educatief uh, uh, element aan toevoegen. Uh, dat zou ik niet willen verbieden, inderdaad. Nee. Dus ik vind dat wat ver gaan. Oké, okay, nou, uh, Hanneke Seving hebben we aan de telefoon. Goedemiddag, mevrouw Seving. U bent uh, voorzitter van de Landelijke Roofvogelwerkgroep. En ja, u vindt. Ja, en, en u zegt die shows dat vinden we eigenlijk niet zo'n goed plan. Nee, uh, Jacques zegt net uh, dat het belang van de dieren, bijvoorbeeld bij stiergevechten van de stieren uit het oog verloren raakt. En dat is eigenlijk bij die roofvogel- en uilenshows ook. Het belang van die vogels, dat is, telt helemaal niet meer mee. Het gaat om dat mensen plezier willen hebben. En als het gaat om voorlichting, dan is dat toch een goed doel. Nou, er is dus onderzoek verricht naar die shows. En uh, die voorlichting is in de meeste gevallen gewoon van een heel laag niveau. En er worden gewoon onjuiste dingen verteld. Uh, een hele dingen kloppen niet. En uh, er is weinig informatie. En wat je bij die shows ziet, is eigenlijk helemaal niet wat past bij de natuur. In de natuur dan zijn er en uilen niet zo dichtbij je. Je kunt ze niet aaien. Ze komen niet vlak over je hoofd vliegen, wat heel spannend is. Um, dus je geeft mensen ook nog eigenlijk een heel verkeerd beeld. Ja. Ik ga even naar... Even, ja, even, dat is heel duidelijk. Even naar Jacques Roosendaal, Jacques. Ja, nou kijk, het, het punt dat uh, die educatie tekortschiet, dat heb ik inderdaad ook kennis van genomen, denk nou daar is dan bijvoorbeeld winst te halen. Kijk dan of je bijvoorbeeld een keurmerk in het leven kan roepen dat je gaat zeggen van nou, we gaan werken aan dat er meer aan educatie wordt gedaan bij dat soort shows. Maar juist het spelen, uh, spelende wijzen voor bijvoorbeeld kinderen interessant om dicht bij de natuur te zijn, dat element zit juist in die shows. En dat is een wezenlijk verschil ten opzichte van bijvoorbeeld die dierengevechten. En ik vind het ook altijd wat ver gaan om te, dat wij mensen kunnen bepalen wat slecht is voor een dier, zeg maar. Dat is heel moeilijk natuurlijk om dat wetenschappelijk aan te tonen. Dus dat punt vind ik ook altijd... Ja, dat is een aanname. en daar nou, moet er ja, voorzichtig ja. mee zijn. Als je bijvoorbeeld al denkt... heel veel mensen kopen tegenwoordig... wolfvons en uilen die ze thuis willen houden. En dat mag met de huidige... Europese wetgeving. Maar die dieren zitten in heel veel gevallen... op een blok aan een touw in de achtertuin. Altijd, dag en nacht, elk seizoen. Of ze zitten in een heel klein hok. En dan kan je, ja, daar, daarvan kan je dus wel ook zeggen dat is niet nee. goed voor dat dier. Maar laten we het even beperken tot de, tot de show's, want uh, Jacques zegt ja, ja het, zou, het zou ook een voorlichtende functie kunnen hebben. Nou, als je echt uh, denkt aan hoe zou ik nou voorlichting willen geven, want natuurlijk zijn wij voor, vooral dat de jeugd meer in contact komt met de natuur, maar dan moet je dat juist op een manier doen dat ze in contact komen met de echte natuur. En dat kan natuurlijk heel goed. En je kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld via vogelwerkgroepen, excursies doen en dan zien hoe leven die dieren in de bossen of in ja, waar, in welk habitat ze dan ook leven. Hm. Ja, ja, ook als kijk. je denkt aan een voorlichting op scholen... dan is het niet het sensationele van een vogel die je ziet... maar dan wil je echt uitleggen hoe, hoe werkt het in de natuur. Een ecosysteem, een voedselpyramide, dat doe je niet met uh, zeg maar een schoolplein vol kinderen waar je naartoe zit met een oehoe op je arm. Ja. Nou Kijk dat je inderdaad kan, uh, nog kan verder discussiëren over hoe je die precies die invulling geeft. Prima, maar het heeft ook een beetje een bepaalde cultuurhistorische waarde. Ja, komen van Beieren ging al op jacht met die uh, met die vogels op de arm. Dat heeft ook iets. Dat is iets waarvan heel anders. Je... Dat is iets heel anders. dan heb je het over de valkeniers. Wij zijn niet tegen valkeniers. Die mogen jagen met vogels prima. Maar het gaat nu over alle mensen die roven en uilenshows houden. En daar zitten nog andere nadelen aan, ook behalve uh, slechte voorlichting en de mensen die uh, als particulier een vogel willen houden. Een deel van de vogels ontsnapt en komt in onze natuur terecht, terwijl ze helemaal niet in onze natuur thuis horen, hè, dieren uit andere landen, ja, nou, um, dat, dat, dat soorten. Ja, dat, dat is op zich een helder punt, maar waar het mij om gaat is ook, ik vind het een beetje met, als we zo extreem die dierenlobby, uh, uh, zeg maar, het, het werk laten doen, dat het ook uiteindelijk denk ik in uw eigen voet schiet, omdat je dan zegt van ja, als we dit soort dingen allemaal gaan verbieden, dan ga je juist andere sentimenten in de samenleving aanwakken, die zeggen van ja, uh, nou, wij, wij en willen en kunnen we doen, we doen wat willen, we met dieren willen. Wij als we willen gewoon die. Even, even, meneer, even meneer Roosendaal. Als we gewoon die shows inderdaad iets beter... Uh, zeg maar bijvoorbeeld door middel van een keurmerk zouden kunnen vormgeven... en dat mensen gewoon uh, iets meer educatie krijgen bij dat soort shows... dan denk ik, nou, dan heb je veel meer winst... want je uh, brengt mensen inderdaad in contact met die dieren... en praat niet gelijk over een verbod. Mevrouw Scheving? het is nou, ja, misschien eerst, wat rigoureus. Heb, uh, ja, wij willen vooral mensen bewust maken van wat het eigenlijk betekent... wat er allemaal aan negatieve effecten aan die shows vastzit... En um, uh, het gaat niet alleen om die voorlichting waarvan wij denken dat als je goede voorlichting wil geven... dat je dat niet doet door middel van shows, dat je dat op een andere manier doet. En daar zijn we heel erg voor. Maar niet met levende dieren die je daarvoor gebruikt. Je houdt, er al, al die problemen blijven bestaan als je gecertificeerde roven- of uilen shows zouden hebben. Dus daarom zijn wij toch tegen een andere vorm van hooghogen. Nee. Maar juist een ja, stukje spektakel dat je in je vakantie zeg maar, naar zo'n show gaat... juist die combinatie van educatie, die blijft daardoor aantrekkelijk. Nu moet je het bij wijze van spreken gaan afdwingen via scholen of iets. Dus dat, het, nou ja, het is als, veel makkelijker te organiseren... als je iets meer ja, dichter bij die shows blijft. Je moet er een beetje show in brengen, mevrouw Seving, zegt Jacques Roosendaal. Ja, ja nee, maar dan gaat u dus voorbij aan het belang van de vogels. En dan kan zeggen van ja, ik vind dat we dat eigenlijk in onze wereld al te veel doen. Dat is heel jammer, want in feite wordt er op een heleboel punten... nog niet genoeg rekening gehouden met het belang van dieren. En hier ook, hè, dieren, en uilen worden voortdurend geëxploiteerd... Oké, okay, nou, niet Jacques, Jacques Roosendaal, ja, jij... je, je krijgt je show niet meer. Het, nee, gaat, het ja. zit er niet nou, meer ja, kijk, in. Uiteindelijk zit de punt er denk ik, ook achter dat we uit moeten kijken... dat we mens en dier geen isgelijk tegen tussen stellen... en dat we daar op zich ook een, een, een maar gezond we onderscheid in hebben. We hebben het juist over dieren in hun waarde laten. Okay. Nou, die discussie, daar, nee, die discussie gaan we nu niet meer voeren, want daar hebben we gewoon geen tijd meer voor. Het is heel helder. Hartelijk dank, jammer. mevrouw Zeving, voorzitter van de Landelijke Roofvogelwegroep En Jacques Roosendaal, dank voor het schillen van dit appeltje. Graag gedaan. Einde van Dit is de dag voor vandaag. U uh, kunt uw reactie nog leveren via Dit is de de dagpunt nu. Straks Vila-VPRO, Ger Jochems en uh, Tesselblok. Ger, wat gaan jullie doen? Ja, Jeroen, vanavond in de Tweede Kamer is er een debat... over de bezuinigingsplannen van het kabinet. En het belooft een heel pittig debat te worden. En we kijken daarna vast vooruit met Jolande Sap, fractievoorzitter GroenLinks. En in het economiepanel Klinkende Munt gaat het over Griekenland. Uiteraard, zou ik oh. bijna zeggen. Maar ook over het alarmerende rapport van het Centraal Planbureau... Over, de over het Nederlandse onderwijs. Dit alles met onder andere ex-Shell-topman Rijn Willems. Maar nu is het laatste nieuws met Dick Terhark.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 Daarvoor gebruikt Italië de rekening van Gaddafi... waar de Libische leider niet meer bij kan. En Ati Ridder Visser mag haar verzetsherdenkingskruis houden... ondanks haar bekentenis van een moord uit 1946. 96-jarige vrouw vermoorde in maart 1946 ingenieur Felix Goulier. Ze dacht dat hij met de Duitse bezetters had samengewerkt... maar later bleek dat Goulier Joodse onderduikers in huis had gehad. En dat waren de hoofdpunten. ABB Verkeersinformatie. Een lange file op de A6, Muiden naar Lelystad... Na een ongeluk met twee auto's komt er ook een technisch onderzoek bij Lelystad. Dat gaat nog een uur duren. Er zat nu 8 kilometer file, dus daar komt nog wel wat bij. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Verder valt de file op de Koentunnel, op de A10, op. Want daar heeft een te hoge vrachtwagen voor de tunnel gestaan... waardoor de tunnel eventjes dicht moest richting het noorden. Er zat nu nog 4 kilometer file, maar het is ook vastgelopen op de A4 vanuit Schiphol. Op de 12 Arnhem naar Utrecht bij Driebergen, 4 kilometer. Normaal gesproken is het op dit tijdstip al heel druk vanuit Utrecht. Maar nu dus ook de andere kant op. Het zijn de auto stil op de rechter rijstrook. En tenslotte de A58, Breda Tilburg. Die springt er ook uit, want er staat tussen Knoop het galder en Knoop het sint Annabos nu al 6 kilometer file. Een kapotte vrachtwagen is de oorzaak en de rechter rijstrook is daar dicht. Dit is Radio 1, VPRO.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u, met bijvoorbeeld het volgende. Als de Tweede Kamer in 2000 motie 285 maar had aangenomen... dan zag het er in Europa nu heel anders uit. Die motie werd toen namelijk ingediend... door het toenmalig CDA Tweede Kamerlid Henk de Haan, hoogleraar economie... en hij vroeg daar in de toetreding van Griekenland... tot de Europese Muntunie af te keuren. Hij zag de catastrofe glashelder aankomen, maar... er werd werd niet naar hem geluisterd. Hoog tijd om dat dus maar eens wel te doen... en vooral met hem verder te praten over de Griekse tragedie. En dat gaan we dan ook doen, zo meteen. En na vier uur ons panel klinkende munt... met nog veel meer nieuws en wetenswaardigheden... over economie en geld. Bemoeit u zich vooral met alles wat u hoort bij ons... via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Dagblad Trouw schreef het gisteren heel precies. Het is deze week de week van de ontnuchtering. Nu komen de bezuinigingen in volle omvang op ons af. En dat is de oppositie in de Tweede Kamer ook niet ontgaan. En op initiatief van de PvdA debatteren vanavond de fractievoorzitters... over de gevolgen van de opeenstapeling van bezuinigingen... voor de kwetsbaarste in de samenleving. Bijvoorbeeld vanochtend als je de krant openslaat. Euh, dan zie je dat het kabinet ook flink gaat snijden... in het basispakket gezondheidszorg. Psychiatrie bijvoorbeeld, de behandelingen in psychiatrie... op psychologen en op fysiotherapeuten. Ja. Daar moeten we veel meer voor gaan betalen. Nou ja, sociale werkplaatsen, persoonsgebonden budget... kinderopvang, openbaar vervoer. Mevrouw Sapjoland. Sap, fractievoorzitter van GroenLinks. Goedemiddag. Goedemiddag. U zit in Den Haag. Je, je vraagt je af waar wordt eigenlijk niet op bezuinigd. Als je zo de kranten de afgelopen weken volgt... lijkt echt niemand of niets ontzien te worden. Nou ja, dat klopt. Er wordt natuurlijk heel stevig bezuinigd. Hè. Een bedrag van 18 miljard uh, wou het kabinet uh, per se binnenhalen. Maar als je ziet ja, waar bijvoorbeeld niet op bezuinigd wordt... is uh, nou ja, op de bankierensector. sector. De veroorzaker van de crisis. Er komt geen bankenbelasting. Nee, dat is duidelijk. Ja. Wat dat zal uw inzet zijn vanavond bij het debat? Alles van tafel is natuurlijk uh, misschien in een parallele wereld, maar niet in deze. Nee, nee mijn belangrijkste inzet wordt toch... Uh, mijn stelling zal zijn dat het kabinet met de rug naar de toekomst staat. En je ziet dat de samenleving steeds verder vastloopt. Dat de arbeidsmarkt steeds verder vastloopt. Dat in de zorg de tekorten steeds uh, groter worden. Terwijl de vergrijzingsgolf nog moet beginnen. En wat je tegelijk ziet is dat nee, eigenlijk de kleine beetjes regelgeving die we hadden die klaar waren... Voor 21ste eeuw, persoonsgebonden budgetten in de zorg, de reintegratiebudgetten um, uh, voor de arbeidsmarkt, uh, de rugzakjes in het onderwijs. Juist daar wordt allemaal heel fors in gesneden. Mm. Dus eigenlijk de regelgeving voor de toekomst, uh, het voorbeeld eigenlijk voor hoe je mensen echt in hun eigen kracht zet, een eigen regie over het leven geeft, dat wordt juist wegbezuinigd uh, door dit kabinet. En daar wil ik Rutte mee confronteren. Ja, u heeft in uw verkiezingsprogramma staan dat alleen bezuinigd kan worden daar waar het verantwoord is. Het is een hele Sumire passage. Komt u dan op 18 miljard uit? Nee, en dat is ook echt niet het enige wat in het verkiezingsprogramma staat. Kijk, ons verkiezingsprogramma is één groot pleidooi... voor een hervorming uh, van Nederland. Zodat we ook echt klaar zijn om de transitie naar een duurzame economie te maken. Mm -hmm. en zodat we ook echt, uh, ja, zeg maar onze welvaart staat op een nieuwe leesgoei... zodat iedereen echt mee kan gaan doen. Ja. En die hervormingen die brengen op termijn een bedrag van maar liefst 30 miljard op. En op de kortere termijn, hebben wij destijds gezegd... vinden we het verstandig om een bedrag van zo'n 10 miljard... Nou zegt u nu, want dat debat he, wordt nu geafficheerd, daar wordt geafficheerd, dat wordt het debat omdat het, uh, om, om de bezuinigingen die terechtkomen bij de kwetsbaarste in de samenleving, om het daar eens over te hebben, want het lijkt wel alsof het kabinet denkt, daar is het makkelijk scoren, dus daar beginnen we. Al die maatregelen die nu de laatste tijd ons om de oren vliegen, lijken inderdaad uitgerekend die groep het hardst te treffen. Is dat wat u zo steekt en waarom u gezamenlijk zegt, we, we, we halen hem naar de Kamer? Ja, dat is wat steekt. En wat misschien daarbij nog wel het meeste steekt, ook voor de mensen zelf, is dat dat allemaal gebeurt Onder de noemer van eigen verantwoordelijkheid. Onder de noemer van eigen verantwoordelijkheid, mensen moeten het zelf doen, wordt eigenlijk alles, nou, alle, alle stukjes ondersteuning die mensen nodig hebben om ook echt op eigen kracht te staan. Hè, bijvoorbeeld een zwaar gehandicapt iemand die met een persoonsgebonden budget wel aan het werk kan komen, omdat hij daarmee eigen vervoer kan inhuren. Uh, ja, de zorg op de momenten dat hij het nodig heeft kan inhuren. Dat is nou net wat wegbezuinigd wordt. Mensen moeten weer allemaal terug naar ja. instellingen en dat ontneemt ze eigenlijk de kans om gewoon actief te zijn in de samenleving. Maar laten we er even vanuit gaan dat de bulk van die bezuinigingen toch doorgaat. Dat er toch een meerderheid uh, voor is. Dan doet u daar nog voor die mensen die het hardst getroffen worden ook iets bovenop. Want u wilt toch ook uh, het ontslagrecht aantasten. En u wil de duur van de WW wilt u terugbrengen. Ja, nou, dat is nou precies zo'n hervorming die wel past bij waar je naartoe wil in de 21ste eeuw. Kijk, wat je ziet is dat wij een WW hebben die lang duurt. En als mensen niet binnen dat eerste jaar uh, zelf uh, de stap naar de arbeidsmarkt weten te vinden, dan lukt het vaak ook gewoon echt niet meer. Dat is wat je gewoon ziet aan de statistieken. Dus daarom zeggen wij, hervorm die regeling nu, maak hem korter... maar zorg wel dat iedereen ook na dat jaar... ook echt de stap naar de arbeidsmarkt kan zetten. Ja. Het kabinet doet precies het omgekeerde. Houdt de riante, langdurige uitkeringen in stand... en bezuinigt op de scholing en de reïntegratie... die mensen ook echt terug naar de arbeidsmarkt kan brengen. En dat is met de rug naar de toekomst staan. Ja, uh, be u beperkt het niet, hè? De, het verzet tegen deze bezuinigingen... in debat in de Tweede Kamer. U gaat ook iets apart doen. Ja, wij gaan zeker ook Rutte speciaal aanspreken op de, eigenlijk het schrappen van het persoonsgebonden budget nu. Want dat is een ding waar hij zich vorig jaar heel erg druk over heeft gemaakt. In een ja. uitzending van Netwerk is hij heel erg boos geworden. Omdat mm -hmm. Netwerk toen liet zien wat de consequenties van het VVD-programma pro was voor mensen met een persoonsgebonden budget. Mevrouw Schap, budget. laten we heel even luisteren naar wat Rutte toen in die vrij berucht, inmiddels gehoor, berucht geworden uitzending van Netwerk daarover zei. Ja. Het is natuurlijk ondenkbaar dat bij de VVD dit gezin, dit PGB, de persoonsgebonden budget zou kwijtraken. Daar hebben we in Nederland voor gevochten, dat is beschaving, dat staat nergens in onze plannen. De VVD heeft gevochten voor het persoonsgebonden budget. Het was Erika Terpstra, ja, okay. die als staatssecretaris, VVD-staatssecretaris, nee. het persoonsgebonden ja. budget heeft ingevoerd. Het laatste wat ik ga doen, is natuurlijk deze gezin Oeh. in deze situatie nee. aanpakken. Nou, dat is duidelijk. Het laatste wat de VVD gaat doen... is het PGB aanpakken. En er is nog niet zo heel veel concreet bekend over bezuinigingen... maar, maar ongeveer dit het, is het eerste... Je wat bekend is, is dit, namelijk ja. het pgb aanpakken. Ja, precies. En het was terecht dat de VVD daar destijds zo hard voor gevochten heeft. En het was ook terecht dat Erika Terpscher verdient daar de credits voor. En ik ben ook heel benieuwd, en dat zal ik uh, premier Rutte ook gaan vragen... of Terpscher hem al gebeld heeft. Want ik kan mij niet anders voorstellen dan dat zij daar ontzettend teleurgesteld en boos over moet zijn. Maar hoe gaat u in die campagne Rutte verder confronteren met zijn eerdere uitspraken dan? Nou, ik zal hem vanavond dit ook voorleggen. Ja, vanavond, ik... u gaat een campagne voeren, hè? een wat langer durende campagne. Hoe gaat dat dan? Ja, we, we, we we hebben een, ja, wat dan heet een poster gemaakt waarin je deze uitspraak van uh, Rutte hoort... en tegelijkertijd een foto ziet uh, van een mevrouw Han van Schendel... een actief GroenLinks partijlid die uh, een kindje heeft... Uh, een rolstoel gebonden is, een stevige baan heeft... en dat allemaal goed kan combineren met een persoonsgebonden budget. Ja. En die Rutte appelleert aan zijn uitspraak, het is beschaving. Zij zegt, het is beschaving dat ik gewoon aan het werk kan blijven. Want dat wil ik heel graag. Ja, Nu hebben gisteren 400, ruim 400 gemeenten uh, gestemd tegen bezuiniging... Op de de sociale werkvoorziening heeft dat u nou gesterkt in uw verzet? En heeft u ook het idee dat u met dat debat daardoor ook meer bereikt? Dat heeft zeker uh, gesterkt. En uh, eigenlijk, ja, gesterkt, dat heeft alle mensen gesterkt. Wat ik ontzettend indrukwekkend vond gisteren... was dat er een heel veld vol stond met mensen met een arbeidshandicap... die gewoon eigenlijk maar één ding vroegen van dit kabinet. En dat is, laat ons alsjeblieft dat werk houden... wat voor ons zo belangrijk is. Mm. Dat is toch een prachtig beeld. Mensen die aan dit kabinet vragen... laat ons alsjeblieft aan het werk mogen blijven. Ja. Gemeentes hebben gezegd, negen van de tien gemeentes... Een overgrote meerderheid. De kabinetsplannen die kunnen we op deze manier niet uitvoeren. Wij delen het doel dat we mensen aan het werk willen helpen. Ook mensen het... met een arbeidshandicap. Maar daar hebben we gewoon voor nodig... dat we gewoon daar middelen voor kunnen inzetten. Want als we die middelen voor begeleiding niet kunnen geven... dan zullen werkgevers die mensen niet gaan aannemen. Denkt u dat de uitspraak van het VNG over dat bestuursakkoord... voor vanavond in het debat, dat dat nog gevolgen heeft? Dat het daardoor het debat misschien een slagje om kan? Nou ja, ik, ik, ik, je, de eerste reacties stemmen niet hoopvol van het kabinet. Maar dat neemt niet weg dat wij natuurlijk erop zullen blijven wijzen. Want kijk, een kabinet wat zegt... Uh, wij willen kosten wat kost onze eigen plannen doorvoeren... en het interesseert ons niet of het uitvoerbaar is... en het interesseert ons niet of de uitvoerders meewerken. En het interesseert ons eigenlijk ook niet... of mensen daar echt mee aan het werk komen. Zo'n kabinet schiet zichzelf uiteindelijk in de eigen voet... want het neemt zichzelf daarmee niet serieus in zijn doelen. En maar dat vrouw, ga ik er tot, te houden. Tot slot, heel kort als het kan. Uh, ziet u nu... Wat mogelijkheden om de coalitie plus gedoogpartij PVV uit elkaar te spelen? Nou, ik zie mogelijkheden om Rutte uh, aan zijn woord te herinneren ja. en om hem ook, uh, uh, um ook duidelijk te maken voor het publiek dat hij, als hij zich hier aan zijn woord houdt... echt tot andere plannen zou moeten komen. Precies. En dat doet u vanavond in het debat. En u is, heeft een campagne gestart... waarin u het heel spe, speciaal persoonlijk op uh, uh, Rutte munt om te zeggen. U heeft dit gezegd, daar willen we u aan houden. Wilt u daar meer van weten en nog eens horen wat Rutte zei... ga naar de site vilavipiro.nl, Daar is ook een link naar die campagne die GroenLinks gestart is. Jolanda Sap, fractievoorzitter van die partij, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Tijd nu voor onze serie Wonderlijke, maar ware verhalen in één minuut. Pst. Eén minuut. Voor de lol ben ik bij iemand gaan zitten die mijn handen ging lezen. Volgens mij mijn rechterhand, één hand. En ze keek in mijn hand en ze zag uh, een aantal lijnen, maar ze zag weinig vertakking in die lijnen. En dus dat betekende volgens haar dat het onwaarschijnlijk was dat ik een partner zou vinden. Uh, en kinderen zag ze al helemaal niet in die lijn. Toen het niet lukte om zwanger te worden en toen ik uh, wel zwanger was. En toen de bevalling uitbleef, heeft euh, het wel altijd in mijn hoofd gespookt. Een angstige gedachte dat, dat er iets mis zou zijn met het kind. Of het, of het waar zou kunnen zijn. Of dus geen kinderen zou kunnen krijgen. Iets achter. Het staat veel harder dan voor binnenkwam. Nee! Wat wil je vanavond Je denkt dat je het voor de lol doet. Maar uiteindelijk euh, blijft die boodschap blijft gewoon wel hangen. Ook al. Je slaat het helemaal nergens op, want ik heb twee gezonde kinderen gekregen. je zo parken. Ik geloof er niet meer in. Ik geloof dat je er heel voorzichtig mee moet zijn. U hoorde 1 minuut gemaakt door Stef Visjager voor de complete serie 1 minuten. En om lid te worden van onze 1 minuut podcast, surft u naar de website vpro.nl slash 1 minuut. Over ruime week is het zover. Dan beslissen de Europese ministers van Financiën... hoe het verder moet met de reddingsoperatie van Griekenland. Het IMF weet wat er financieel nodig is. En de Grieken weten dat als tegenprestatie... eigenlijk het hele land in de uitverkoop moeten zetten. En moeten bezuinigen tot z'n wegen. Letterlijk een wegen, want niks meer te eh, Precies, er blijft ja. niks over van dat land. De Tweede Kamer zal toestemming moeten geven aan Jan Kees de Jager... onze minister van Financiën, om weer geld vrij te maken. Eerder, zo'n tien jaar geleden, of tien jaar geleden... gaf ons parlement bij grote meerderheid groen licht aan Griekenland om zich bij de euro te voegen. Henk de Haan zat toen in de kamer voor het CDA en hij zag er toen al geen brood in. Deze hoogleraar economie probeerde via een motie de toetreding van Griekenland tegen te houden. En dat was te vergeefs. Meneer de Haan zit nu in de studio in Groningen. Goedemiddag meneer de Haan. Goedemiddag. U had een vooruitziende blik toen. U wilde dat Griekenland niet toegelaten werd tot de Europese muntunie. Ze waren natuurlijk wel gewoon al lid van de Europese Unie, hè? Ja. Toen kwam in 2000 het verzoek om ze ook uh, tot de, de EMU toe te laten. Maar dat ging u te ver. Waarom eigenlijk? Wat wist u wat al die anderen niet wisten... Nou, kijk, in de eerste plaats stond Griekenland er gewoon beroerd voor. Hè, met wat, wat betreft de staatsfinanciën. De belastingregime was uh, vrij broos en noem maar op. Dat toch eigenlijk helemaal geen bal van dat land. <laughs> Ze moesten eh, toch wel voldoen aan de correcte maatstaven van het Verdrag van Maastricht. Hè. Dus een staatsschuld van maximaal 60% van het bruto nationale product en ja. 3% eh, tekort hè, van het BP. Nou, dat hadden ze echt niet. En er zijn er toen destijds. Heeft eh, Griekenland onder druk, natuurlijk, van de wens hè, om ze toch toe te laten, hebben ze allerlei. Eh, kunstmaatregelen genomen, korte termijnmaatregelen... Hè, om maar vooral te voldoen aan die norm van 3 Maar het was meer cosme cosmetica, hoorde Ja, ah, het was cosmetica. Zijn. En bovendien, eh, iedereen wist, dus ik ook... Mm -hmm. hè, dat die cijfers die Griekenland produceerde zo rot als een peer waren. Maar dat is zo grappig U zegt Iedereen wist, dus ik ook. Maar u, meneer De Haan, was de enige die die motie indiende... werd wel ja. gesteund door uw partij, overigens... en door de kleine ja. conventionele partijen. Maar ja. de rest, die het ook wist... Deed dat niet? Ja, kijk, eh, wat. wat eh, kijk, de regeringspartij. Wij zaten toen de tijd wel in de oppositie, moet wel een beetje ja, eerlijk De was je, toen aan, aan, ja, aan bod, hè? Ja, ja. ja maar. Eh, kijk, het was gewoon een politiek feit. Hè, eh, afgekondigd door de raad van regeringsleiders, hè, zeg maar de Willem Cox en. en, en eh, toen de tijd. En Griekenland moest gewoon lid van die muntunie worden. Waarom ja, om, eigenlijk? Ja, om politieke redenen. Maar wat was de politieke uh, reden om Griekenland daarbij nou, te zijn? Nou, waarschijnlijk eh, als je teruggaat... toen, dus tijdens, eh, toen Griekenland eh, lid van de Europese Unie moest worden... let wel, toen was mijn eh, woordvoerder... Woordvoerders buitenland, waar Jaap Doop, Schreffer en Maxi Verhagen, die waren ook altijd buitengewoon terughoudend. Omdat Griekenland. die zat nog altijd met de kwestie van, uh, van Cyprus. Hm? Hè, en de controverse altijd door die Macedonië, wat ze niet herkenden en zoiets. Dus uh, het tweede jaar, wat bij traditie zeg je ons: nou, Griekenland is eigenlijk nog niet rijp voor Europa. Nou, en toen kwam dus een paar jaar later. En waarom toen de tijd Griekenland lid moest worden? Ja, ze waren toen de tijd van dat kolonelsregime af. Hè, ze zoals... moesten beloond worden voor een democratische inboord. Tuurlijk, in, tuurlijk hè, die, die ja, de, en de democr... gesteund, zo mag je toch ja, ook zien. Ja, een de de jonge democratie, democratie moet je ook steunen, natuurlijk. Ja, dat, dat, dat, dat, daar heb ik ook alle begrip voor gewoon. Hè, maar ze waren dus al lid van de Europese Unie, maar het ging mij in ieder geval ja. veel te ver om ze lid van, laten we zeggen... de prima donna club ja. te maken. Hè? De, de, de munten niet, want... kijk, je kunt wel... Een munt invoeren uh, in Griekenland, uh, de euro. Maar dan moet je wel gewoon aan de, uh, de voorwaarden... want het belangrijkste punt is, als je, je eigen munt inlevert... dan kun je geen rentepolitiek meer voeren... Uh, van de Griekse Centrale nee, Bank. Je kunt je eigen munt devalueren... waardoor en je je, kunt, je eigen export uh, ja, je uh, stimuleert. Kunt ook, je ja. je wisselkoers. Uh, kun je niet meer gebruiken. Ja. Uh, nou, en, uh, maar het belangrijkste land... was dat u ervan overtuigd was... gewoon door helder uit uw uh, ogen te kijken... en hier en ja. daar eens wat op te vangen... Dat het, dat het een, een, een ratje toe was daar. En u zegt, en dat ja. wist echt iedereen. Maar meneer de Haan, u moet mij toch even iets, uh, iets uh, onthullen. Iets uh, bijlichten eigenlijk. Gaat het om. Toen uh, één à twee jaar geleden, ik ben het even kwijt. Bekend hm. werd dat dus Griekenland de, de kluit belazerd had. Ik mag dat woord ja. gebruiken, want in de Tweede Kamer worden die termen ook uh, gebezigd. Tegenwoordig wel, ja. ja. Toen, uh, uh, ja, precies, ja. <laughs> daar zit weer een hele wereld achter, hoor ik. Ja, maar goed, ja, dat is voor een andere ja, ja. keer. Uh, ja. uh, toen was het hier te kort en daar te breed... en de verontwaardiging, die droop van de muren van de Tweede Kamer. Ja. Maar u zegt dat wij tien jaar geleden, dat dat al bekend was... dat wij dat wisten, dat Griekenland het toen ook deed. Waarom is er toen geen enorme verontwaardiging? Nou ja, in ieder geval... Uh, nee, geval wist ik het. He, maar goed, ik had het voordeel natuurlijk... Uh, dat ik uh, al lang met het vakgebied bezig was... Mm -hmm. uh, sinds dat ik de korte broek uithoud, bij wijze van spreken. Ja, maar dat heeft u maar, vast uitgevind de, in de Kamer. Waarom ja, is daar dat, niet dat, een maar, enorme ja, onvervaardiging ontstaan dat, Ja, kijk, wat je, wat je kunt zeggen gewoon dat de, de toenmalige regeringspartij... ja, die moest natuurlijk uh, Gerrit Salm volgen. Ik heb overigens veel respect voor Gerrit Salm, laat ik dat vooropstellen? Dat vind ik zo dit, leuk. Als u dat vooropstelt, begint u vervolgens... <laughs> Natuurlijk met duidelijk te maken waarom ook eigenlijk niet. Nee, kijk, hij was toen destijds toen in het uh, algemeen overleg van de commissie Financiën. Mm -hmm. en daarin heb ik hem uh, duidelijk gezegd, dit klopt gewoon niet, dit verhaal. Mm -hmm. Maar goed, uh, ik kreeg geen bijval, Behouders natuurlijk van de kleine christelijke partijen, maar die zijn überhaupt tegen Europa. En ja. Ze waren ook tegen de, de, tegen de euro, want dat stond niet God met ons op het randje en al mm -hmm. die dingen meer. Mm -hmm. nou, uh, dus, uh, maar ook GroenLinks, SP... Dat... Uh, daar kreeg ik geen antwoord bij. Maar heeft nee. u de toenmalige minister Zalm... die heeft u expliciet natuurlijk in zo'n overleg gezegd... wat u ter oren is gekomen. Ja. Dat u gewoon de cijfertjes ja. kijkt en noem maar op. Dan ja. weten we wat een, wat een geweldige rekenaar en, en heldere geest hij ook is. Wat, wat ja. antwoordde hij u dan? Was hij nou, er gewoon niet eens met uw interpretatie? Nee, ik, eigenlijk werd ik. Ik had de indruk gewoon dat ik niet serieus werd genomen. We waren domte-sopties Ja, ik was een beetje tegen de stroom in. Hm. Nou, vind ik dat eerlijk gezegd bij tijds en weilen best leuk om dat te zijn. <laughs> dat geef ik ook wel weer toe. <laughs> He, maar uh, ik, uh, ik kreeg tijdens dat algemeen overleg. eigenlijk nauwelijks uh, enig. Uh, ja, laat zeggen, uh, serieus commentaar van Gerrits Hallen. Maar toen heb ik gezien, ja nou kun je me wat, eh, nou ga ik, eh, de, ik heb dat heel weinig gedaan... want ik hou niet van die verschrikkelijke moties allemaal. Die motie die er in de Kamer, mm -hmm. toen heb ik een motie gemaakt. Dus dan vraag je dus een, een, een plenaire debat aan. Zeker. En ja, eh, ik wilde dat standpunt van ja. het CDA ja, toch wel helder hebben. En nou ja, dat is gebeurd, maar eh, nogmaals, eh, de ansloes van de Kamer was te gering. Alleen de kleine christelijke partijen, eh, ja. ook GroenLinks... Groen eh, uh, heeft Kees Vendrik heeft mij toen de ook niet gesteund nee, nee. uh, van Groenig. Dat was toch een hele serieuze, uh, nou een hele serieuze, een prima woord voor de financiën. Absoluut, uh -huh. absoluut. Maar ja. wat u eigenlijk schetst, is eigenlijk vrij ernstig uh, meneer De Haan. U schetst eigenlijk dat de Kamer de feiten kennende... Uit uw mond. En uh, als je de kranten las en et cetera... en als je je bij deskundigen op de hoogte stelde... wist je de feiten over Griekenland? Hebben ze willens en wetens hebben ze dat genegeerd om Griekenland toe te laten? Dat is toch eigenlijk het tamelijk schaamteloos, eigenlijk? Nou, die, die woorden zijn van u, hoor. Eh, kijk, eh, het had natuurlijk ook eh, wel goed kunnen lopen... als de Grieken door dat lidmaatschap hè, systematisch... Ja, stapje voor stapje hè, een staatsfinanciën voor elkaar hadden gemaakt. Mm -hmm. hè, dan, uh, dan had ik hier nu niet gezeten, nee. hè, want dan was iedereen dat vergeten. Maar u had blijkbaar ook daar niet voldoende vertrouwen in... om te zeggen, nou laten we de gok wagen en de anderen wel. Toen maakte minister ik, zo zoon... ik, ik, had ik had daar totaal wel. geen vertrouwen nee. in. Nee, nee, maar is het niet, niet zo dat dat een beetje überhaupt het probleem is van Europa en van de eurozone? Nou, van de eurozone eigenlijk in dit geval. Dat de politiek altijd prevaleert boven economische realiteit. Dat de politiek iets moest. Ja, dat is natuurlijk Dat bedoel ik over. eigenlijk, ja. Ja, kijk, het is... Uh... Ja, je kunt altijd zeggen de politiek de schuld geven. Maar uh, mensen die, uh, u en ik, wij komen ook wel eens een keer... wat in financiële problemen en zeggen, hadden we maar dat en dat niet gedaan. Mm -hmm, nou, uh, je reageert eigenlijk altijd wat te laat. He, dat is vrij uh, natuurlijk. Ja, maar er zijn maar, wel feiten waar, waar, waar, waar de punt zat met, met die Grieken... Ja. is dat ze toen destijds uh, een uitermate linkse regering had. En linkse regeringen hebben natuurlijk veel meer problemen... Her, om die staatsfinanciën in orde te krijgen. Dat hebben ze dus systematisch ook niet gedaan. En wat, wat men er eigenlijk achteraf... wat ik moet... Nou, eh, mijn eigen glorie ook een klein beetje temperen hoor. Want mm -hmm. eh, kijk, het is eigenlijk merkwaardig hè, dat het zo'n beetje negen jaar heeft moeten duren. Eh, voordat die kapitaalmarkten eindelijk eens wakker werd. Nou, dat is ook opmerkelijk, want u zag een catastrofe aankomen, maar die bleef nog lang uit eigenlijk. Ja, eigenlijk heb ik dus niet helemaal gelijk gekregen. Dan nee, een uitgesteld zijn. gelijk. Uitgesteld ja, gelijk. nu wel. Hè, maar het is. Kijk, toen. toen we, het betrof ook een onderdeel van mijn vakgebied in Groningen. Hè, dus de Monetaire Unie. Daar hebben we veel over nagedacht en uh -huh. veel over geschreven. En ik was er altijd al een beetje zuur over die Monetaire Unie. Nou, dat wordt niet zoveel. Maar. Eh, kijk, als je één in unie hebt. He, dan moet dus de kapitaalmarkt, die moet als het ware disciplinerend werken. Als een ja. land een beetje een van maakt, ja. he, dan zullen ze meer rente moeten betalen. Het is eigenlijk verwonderlijk geweest. Verwonderlijk, ja, nu al in één keer. Maar het heeft negen ja. jaar. Mm -hmm. he, he, bij de Grieken, maar een heel klein opslagje, spread, noem je dat. Van, van uh, 0,2% uh, meer moeten betalen dan de Duitsers en de Nederlanders. Ja. Ja. He, en in één keer dan wordt in één keer die financiële markt die wordt wakker. En dan gaan ze ook de meest gekke dingen doen. Hè? Ja. Dan Griekenland botst als het ware tegen een muur aan. Oké, okay, meneer de Haan, laten we even naar het heden gaan. Uh, en de toekomst er uh, uh, al. Ja. ja, Europa uh, en, en ook dus het Nederlandse parlement... staat nu voor de keus of we nog meer moeten geld lenen aan Griekenland of niet. Ja. Wat vindt u uh, de, uw lijn van denkend van tien jaar geleden doortrekkend? Nee, nee, in dit geval, kijk, ze zijn lid... Hè, in dit geval moet je gewoon zeggen, eh, hoe, eh, hoe redden we het systeem? Want, U bent niet vroeg... van de school, we, we stampen ze buiten. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee dat zou stom zijn. Nou. Hè, want dat, dat heeft een enorme reactie... Hè, uh, ook voor Portugal en ook voor Spanje... en misschien in de toekomst ook voor, voor België en wellicht Frankrijk. Ook betrekkelijk zwakke broeders op de staatsfinanciënterrein. Dus dat moet je vooral niet doen. Maar waar het om gaat is, en dat wil ik ook eh, met nadruk stellen gewoon... het gaat niet bij die, bij die eh, kredietoperatie... het gaat het helemaal niet om het redden van, eh, van Griekenland. Het gaat om het redden van het financieel systeem... van de banken, de verzekeringsmaatschappijen en de pensioenfondsen... die die staatsobligatie hmm. van Griekenland in de de Daar Inclusief gaat het de Europese Centrale Bank. Ja, die ja. hebben natuurlijk... Nou we zeggen, de Centrale Bank en onze eigen bank ook... die hebben ja. om Griekenland... Maar dan moeten we toch één keer uitleggen. Respectievelijk het ze... financiële systeem te redden... hebben ze gewoon die, die staatsobligaties moeten opkopen. Maar ze zeggen altijd dat die schuld van Griekenland... eigenlijk een buitengewoon klein gedeelte is... van het hele kapitaal, eh, BNP noemen ze dat, van heel Europa. Hoe, oh, kan ja. dat, hoe kan Europa slot dan van Griekenland afhangen? Daar kan dat toch nou, niet? Nou, nee, maar, maar op het ogenblik... u weet hè, dat de banken, verzekeringsmaatschappijen... pensioenfondsen die zitten gewoon met, eh, met een probleem... Hè, dat hun kapitaal... Wat aan de geringe kant is. Mm -hmm. Nou, en als nu ook een aantal financiële instellingen. die te dik in Friesland. Eh, Friesland in Griekenland hebben gezeten. <laughs> zover zijn we nog niet gekomen. Nee, zover zijn we nog niet. De Friese houden gewoon nog tot, tot, tot, tot ons land. Ja, klaar. Eh, kijk, ja, bij deze heeft meneer De Haan dat besloten. Ja, ja, ja dat doen <laughs> wij even hoor. Mooi grapje. Ja. Uh, maar Griekenland, uh, die moet je de tijd gunnen nu. En het financiële systeem moet je ook de tijd gunnen. Dus u bent eigenlijk wel van de school van Schobelen... die nu gezegd heeft... wel degelijk op een bepaalde manier herstructureren. Schuif ja. de afbetaling een aantal jaren, zeven jaar ja. of zo vooruit. Ja, je moet... Ja. Je moet Dat is kijk, de daarom mee. heb ik ook gezegd... ik ben echt niet zo verschrikkelijk belangrijk meer in de Kamer... maar ik zeg wel eens een keer... want als ze mij bellen bij wijze van spreken... trek er nou eens het IMF bij. Europa zelf... He, de, de Raad van Ministers van Financiën en, en ook de Europese Raad... Maar die zijn niet geschikt voor dit probleem. He, want die moeten over collega's gaan oordelen. Nou, ja. dat doen jullie ook niet bij de VPRO. En ik deed in de Groningen hoofd ook niet. Zijn opkomen, meneer de Haan? Nee. Liever niet. He, je moet een objectieve derde hebben. Dus de IMF. Die heeft grote ervaring in saneren van staatsschuld. Wij gaan met alle wijsheden die u ons gegeven heeft naar het nieuws luisteren en daarna met ons eigen economiepanel nog eens verder praten over dit soort zaken. Henk de Haan, heel erg hartelijk bedankt. Graag gedaan. Tot de volgende keer wellicht. Zoals gezegd, even plaats maken voor nieuwsverkeer en weer. En daarna is de villa bij u terug met klinkende munt. Tot zo. Dit is Radio 1. Elke dag het nieuws van alle kanten. Is de hele wereldomroep nog wel nodig? Anderhalf miljoen mensen, zeg je in feite, de wacht aan. Luister via radio, mobiel of internet. Als ik realiseer dat ik Twitter, heb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 Of ga naar tele2.nl slash zakelijk. Welkom in de nieuwe realiteit. Welkom bij Tele2 Zakelijk. Worldticketcenter.nl. Verkozen tot beste vliegticketsite van Nederland. Worldticketcenter.nl. Blackberry van Tele2 Zakelijk. Bel 020 750 1544. Dit is Radio 1.